En uit mijn jonge jaren, een prachtige spreken wordt hier. Dat de rechten dat gaat en spoed, is niet een tijd maar zelden goed. Wie deze spreuk laat varen, die beleeft niet veel plezier. Dat de raad, robot, de wonden vinden hier. En toen de blaadjes beet, dat is wat het kleinste kind hier weet en zeker nooit vergeet. Maar nooit op een nacht want dan was het hier groen en grijs. Maar Rijn die tuurt dan op reis, meteen een paradijs. Wat je hier doet, doet dat goed, overhaast, dat is hier op laat, toch altijd misplaatst. Kalman, als het kan, die zinnen man. Wat heb je daarvan? Als je het doet er wat om, zonder dat je feitelijk weet waarom. Loop je onbewust door in de stroom. Dat zit erop. Je moet de spoed omhouden. Ben je hier maar gaan, ben je gebrouwd, o oh lieve heer, heb je geen ziekte te zeggen meer. Maar voor alle vrouwen, haait je niet je pek genoeg, als je lout met je praat, dan is het nog te vroeg, Nooit gedetineerd besluit, bespaak geld je geldje, nachtrust en paszoen, laat een ander het eerst maar doen. Als je dat of dit, niet met dik meer in je haren zit, koop de middelang eraan, geloof, maar speel het pas niet op je hoofd. Ook je op de zaadloos, de rij hoed opzij, wel houd dat genoeg, maar ook nu het een lot. Maak je het niet, zo je niet en pijn in je kop, wat heb je aan de strop? Ik geef alleen de raad. Voor jou is ik soms spreker vaak. Denk je rustig aan het voet of kwad, of dit een laat.